8 uur. Het NOS journaal. Ebaut de Jong. Hackers belagen websites voor Rupert Murdoch. Zoekactie na dubbele moord in Middelburg. Nijmeegse vierdaagse van start met 43.000 wandelaars. Een groep hackers heeft de websites van het bedrijf van Rupert Murdoch aangevallen en uiteindelijk platgelegd. Eerst werd de website van de krant The Sun gehackt... zodat elke bezoeker werd doorverwezen naar een verzonnen nieuwsartikel... waarin de dood van Rupert Murdoch werd gemeld. Daarna werden bezoekers doorverwezen naar de Twitterpagina van de hackers, de groep Lulzac. De hackers schrijven dat dit pas het begin is. maar Ook melden ze dat ze e-mailberichten van medewerkers van The Sun hebben en daarover later zullen publiceren. Rupert Murdoch, zijn zoon James en oud-hoofdredacteur en uitgever Rebecca Brooks... verschijnen vandaag voor een Britse parlementaire commissie. Ze worden gehoord over hun rol in het afsluisterschandaal. Bij een misdrijf in Middelburg zijn een vrouw en een man omgekomen. De vrouw werd in haar huis gedood. De politie vond er ook een zwaargewonde man... die met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht... en daar aan zijn verwondingen bezweek. Volgens de politie is de dader een bekende van de twee. De dader is op de vlucht geslagen... en er is een zoekactie aan de gang met een helikopter en honden. Over wat er zich in het huis heeft afgespeeld... wil de politie nog niet zeggen. In Nijmegen zijn alle wandelaars van de Vierdaagse onderweg. Ze lopen een tocht van 30, 40 of 50 kilometer naar Bemmel, Husse en Arnhem... en gaan via de dijk langs de Waal terug naar Nijmegen. De eerste deelnemers zijn om vier uur vanochtend al gestart. Aan de 95e editie van de Vierdaagse doen bijna 43.000 mensen mee. De organisatie heeft de wandelaars aangeraden om regenkleding... en een paar extra sokken mee te nemen. Op dit moment is het droog, maar voor vanmiddag worden een paar buien verwacht. Een man uit Utrecht die weigert vingerafdrukken af te staan... krijgt geen identiteitskaart. Volgens de rechter is het wettelijk niet mogelijk om zo'n kaart aan te vragen... zonder dat daarvoor vingerafdrukken zijn afgenomen. De man noemt dat een inbreuk op zijn privacy... en is bang dat veiligheidsdiensten de gegevens zullen misbruiken. Volgens de rechter is die angst onterecht... omdat het gebruik van vingerafdrukken door veiligheidsdiensten verboden is... Ook wijst de rechter erop dat de vingerafdrukken... alleen op de identiteitskaarten worden bewaard. Eerder werden de afdrukken ook centraal opgeslagen... maar die worden onder druk van de Tweede Kamer vernietigd. Amerikaanse diplomaten hebben afgelopen weekend een gesprek gehad... met vertegenwoordigers van de libische leider Gaddafi. Het gesprek was ergens in Tunesië. De Amerikanen zeggen dat er niet is onderhandeld... maar dat alleen de boodschap is overgebracht dat Gaddafi moet opstappen. Afgelopen vrijdag erkende de Verenigde Staten de overgangs van Raad van Opstandelingen als de wettige vertegenwoordiging van het Libische volk. Een woordvoerder van Gaddafi noemt het gesprek met de Amerikaanse delegatie een belangrijke stap op weg naar het herstel van de betrekkingen met de VS. Wij verwelkomen elke dialoog, maar buitenstaanders moeten niet denken dat ze kunnen beslissen over de toekomst van Libië. Dat zei regeringswoordvoerder Ibrahim Moussa.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 In een ziekenhuis in New York is de maker overleden van wereldhits... als Time Is On My Side van The Rolling Stones... en Peace Of My Heart en Try Just A Little Bit Harder van Janis Joplin. Het is de componist en platenproducer Jerry Ragovoy. Hij schreef ook de muziek voor Pata Pata van de Zuid-Afrikaanse Miriam Makeba... en tientallen andere nummers voor zangeressen als Diana Ross... Dionne Warwick en Dusty Springfield. Jerry Ragovoy is 80 jaar geworden. Het weer. Vanochtend op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Vanmiddag buien, vooral in het zuidoosten en oosten met kans op onweer. Met 19 graden is het vrij koel cool voor de tijd van het jaar. En morgen en ook de dagen daarna blijft het koel cool en buiig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met alleen files richting Amsterdam. Op de A7 staat voor knoopend Sandam 2 kilometer. A8 tussen Krommenie en Knoopend-Koenplein 4. En op de A9 staat tussen Knoopend-Koorjemeer en aangesloten file van 3 kilometer.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 Het NOS Radio 1 -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. De ontvangst van de radio zou overal weer in orde moeten zijn. Wij krijgen hele andere berichten. Ja, en de publieke oorloep is boos over de gang van zaken... rond het uitvallen van de zendmasten en hoe het nu is. De voorzitter van de NPO, Henk Haaghoort, is hier. We spreken hem zo. Bellen ze ook met de premier van België, Yves Le Terme. Hij zal vertellen over het belang van de start van de Tour volgend jaar in Luik. En bij het afluisterschandaal in Groot-Brittannië is nu ook een dode geval. De dood van Sean Hoare, de klokkenluider in de News of the World, afsluisterschandaal, zorgt voor veel opschudding. De journalist werd gisteren dood aangetroffen in zijn huis. Tot nu toe gaat de politie nog niet uit van een misdrijf. Ongetwijfeld komen er vanmiddag meer details over het afsluisterschandaal naar buiten, als de hoofdrolspelers door een Kamercommissie worden gehoord. Daarover praten we gaan erover praten met onze correspondent in Londen, Arjen van der Horst. Arjen, de ontwikkelingen zijn bijna niet bij te houden, zo snel gaan ze. Heb je nog laatste nieuws? Ja, verschillende nieuwtjes, maar de meest opvallende toch wel... Uh, een intrigerend verhaal in The Guardian. Uh, de politie heeft gisteren een tas in beslag genomen. Die was gevonden in de buurt van het Londense appartement van Rebecca Brooks. Nou, Brooks, de voormalige hoofdredacteur van News of the World... eergisteren gearresteerd, zal ook dus vandaag verschijnen... voor die lagerhuiscommissie. Ja, de zak werd uh, in de middag gevonden in een afvalbak door een bewoner... die overhandigde hem aan de beveiliger van het appartementcomplex... Vervolgens probeerde de echtgenoot van Brooks de vuilniszak te claimen. Nou, de beveiliger weigerde, belde met de politie die de zak dus in beslag nam. De inhoud van die zak, een computer, documenten... En een telefoon, nou, de politie heeft al uitgesloten dat het appartement van de Broeks eh, dat daar was ingebroken en is dus nu aan het onderzoeken of ze misschien met opzet eh, bewijs hebben proberen kwijt te maken, dus dat is ja, wel een intrigerend verhaal. Ja, nou, alweer een hè? Nog, nog even over die, die klokkenluider, hoor die eh, dood is gevonden, Marcel het net over had. Wie, wie was hij? Wie was hoor, een belangrijke schakel in dit hele verhaal, hij was de voormalige showbiz-verslaggever van News of the World. De eerste die dus van binnen News of the World naar buiten kwam... vorig jaar in een interview met de New York Times... die zei dat de afluisterpraktijken bij de krant wijdverbreid waren... dat Andy Colson, zijn toenmalige hoofdredacteur... en later de spindokter van premier Cameron wel degelijk wist van de afluisterpraktijken. Iets wat Colson altijd ontkend heeft. Ja, en zijn uitspraken zorgden vorig jaar toch wel voor enige ophef. En leidden uiteindelijk tot een nieuw politieonderzoek. En dat politieonderzoek leidt tot alle commotie van de afgelopen weken. Dus ja, het was een belangrijke bekentenis van deze man. Ja, En dan die parlementaire commissie die onderzoek gaat doen... naar dat afluisterschandaal of onderzoek doet. Dan komen dus eigenaar, of voormalig eigenaar moeten we zeggen... Rupert Murdoch ervoor en zijn zoon ook en oude hoofdredacteur Rebecca Brooks. Wat moeten we nou van dat verhoor verwachten? Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Want er loopt natuurlijk tegelijkertijd... een politieonderzoek naar het afluisterschandaal. Brooks is gearresteerd afgelopen zondag. Uh, alles wat ze vandaag gaan zeggen... kan dus tegen ze gebruikt worden door de politie. En later ook in de mogelijke strafzaken. Ja, de verwachting is dan ook dat ze met een hele batterij... advocaten zullen verschijnen aan hun zijde voor die lagerhuiscommissie. En dat ze misschien dus ook wel erg voorzichtig zullen zijn in hun antwoorden. Aan de andere kant, nog niet zo lang geleden... waren het politici die op audiëntie gingen in het hof van de media media-keizer Murdoch. En nu zijn ze de rollen omgedraaid. En dat alleen al maakt het een unieke gebeurtenis vandaag. Ah, van der Horst vanuit Londen. Ja, daar gaan ze dan vanmiddag voor een parlementaire hoorzitting zullen ze verschijnen. De vraag is, hoe heeft de Britse boelen zich zo in het centrum van de macht kunnen nestelen? Want ook Cameron wordt genoemd. Piet Bakker is lector aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Heeft zich verdiept in mediageschiedenis. Meneer Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dat toch met die Britten? Hoe kan het dat ze zo ver over de grens van het betamelijke heen gaan, dat er voicemail van ontvoerde meisjes wordt afgeluisterd. inbreuk wordt gemaakt op privacy van nabestaanden van gesneuvelde soldaten. Hoe, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Nou ja, we hebben in, uh, in Engeland ongeveer zes, uh, zeven van dit soort uh, kranten. Uh, en die oplagen liggen in de miljoenen. De, de Sun heeft een oplage van 3 miljoen. De, de, de Daily Mail heeft een oplage van 2 miljoen. En zelfs de kleinste heeft nog een oplage die groter is dan de Telegraaf. Uh, daar is een enorme concurrentie tussen die bladen. Er zijn dus echt ook tientallen miljoenen mensen die ze lezen. Uh, dus daar kan veel geld mee verdiend worden. En dat is echt iets voor de Engelse cultuur. Je loopt daar s morgens op straat en je kan dan kiezen tussen vijf of zes uh, van die tabloids. En dan ook nog een stuk of vijf, zes uh, uh, wat andere soorten kranten, zeg maar. En dat, die hele cultuur die kennen we helemaal, in Nederland helemaal niet. Wij krijgen ja de, de brievenbus klettert om een uur of zeven uh, voor de mensen die dat hebben. Maar het hele idee van de losse verkoop, dat is in Engeland uh, tot grote hoogte gestegen. En dat hebben wij helemaal niet. Dus die enorme concurrentie om elke keer betere verhalen en nog... Uh, en nog sensationeler uh, uh, te brengen. Dat is daar eigenlijk uh, dat is nergens zo groot als in Engeland. Maar die macht, meneer Bakker, Lara zei het net al: uh, ja? zit in het centrum van de macht. Blerging is met Murdoch praten voordat hij premier werd. Ja. Ja. Waar komt dat vandaan? Zit hem dat in die grote lezersaantallen? Nou ja, als we praten over tientallen miljoenen mensen die je uh, op. Die het toch wel op een groot, groot gedeelte hun, hun agenda kan bepalen. Hè? Want het, uh, dat, dat doen ze. Ze hebben Kinnok uh, hebben ze neergezet. Ze hebben Thatcher neergezet. Als een, ze hebben ook wel Blair gesteund. Hè? Ze zijn niet altijd links of rechts. Ze zijn over het algemeen rechts. Maar uh, als het ze uitkomt, uh, dan kiest Murdoch ook voor de andere kant. Ja, dat is een kracht. Uh, waar je enorm rekening mee, mee hebt te houden. En ze doen dat niet één keer, want hun, hun specialiteit is eigenlijk ja, campagnes voeren. Dus als ze het één keer op iemand voorzien hebben, dan kan je erop rekenen... dat je uh, zo'n veertien dagen in die kranten op de voorpagina... of in ieder geval in de eerste pagina's blijft. Maar ze streven er echt naar om iemand neer te zetten of om iemand omver te houden. Ja, ja, ja, dat is echt... Uh, Thatcher is eigenlijk het eerste grote voorbeeld toen Murdoch naar die kranten over had genomen. Toen uh, heeft hij in feite een deal gemaakt en dat was ook zo... Uh, het, Enorm tegen de vakbonden geageerd. Uh, dat was ook eigen belangen voor de, voor de kranten overigens, want de vakbonden waren daar zeer belangrijk. En en Thatcher gesteund in, in al haar plannen. Uh, zei, zij kon geen kwaad doen uh, bij de sun. Uh, en en ja, dat voorbeeld heeft zich de komende de volgende 25, 30 jaar voortgezet in, in Engeland. En je kan als premier uh, of als Labour of als conservatieve eigenlijk niet buiten de steun uh, van de grote tabloids. En als, je, als ze zich tegen je keren, ja, dan heb je echt een serieus probleem. Ja, en het is ook bijzonder dat de journalisten ook alom gerespecteerd waren. Zo'n uh, Colson, die dan ook woordvoerder van premier Cameron uh, wordt. Is, ja. is er dan iemand die uh, toen dacht, ja, misschien gaat dit wel wat ver? Nou ja. We, het is niet de eerste keer. Hè? De, uh, na de dood van Diana was er ook een enorme weerstand tegen de tabloids. Want uh, zij zijn daar door die, uh, door die tunnel gereden in Parijs. Achtervolgd door een horde van paparazzi. En dat was eigenlijk uh, ook, uh, ook wel een golf van verontwaardiging hoe ze, ze werkte, die tabloids. Op hetzelfde moment, overigens... Uh, uh, blijven mensen die krant wel kopen? Dus die, die eigenaren denken: ja, uh, uh, klets maar lekker, maar op het moment dat ik er nog steeds uh, 3000 verkopen uh, of 300.000 verkoop elke dag, uh, uh, maak ik me niet druk. Toen is er wel kritiek geweest, maar je ziet dat is na een paar maanden volledig weer weggeëpt. En zolang die krant gekocht blijft worden, is daar geen politieke druk om er wat aan te doen. En nu is het ook de vraag of dat heel lang zal duren, of dat niet weg zal hebben, want op het moment. Ja, de, de lezer die stemt met zijn voeten of met zijn portemonnee... Nou, als die en als hij die kranten dan. blijft kopen, ja. dan... Uh, nou is het wel zo dat, dat de, de News of the World, de zondagskrant van, van de Sun eigenlijk... niet zozeer door de lezers op de knieën is, uh, is gedwongen... maar door de, door de adverteerders, of eigenlijk door de Guardian, waar opgeroepen is om uh, gewoon te stoppen met adverteren in die krant. En er werd ook nog eens even netjes gezegd... oh ja, en de adverteren die nu in die krant staan... dat zijn de volgende, Tesco, Lidl en ze noemden er nog een paar. Ja, daar, daar brak de paniek uh, enorm uit. En toen die zich eigenlijk op hetzelfde moment terugtrokken, Toen heeft Murdoch ook maar uh, eieren voor zijn geld uh, gekozen maar, en ermee gestopt is. Maar je dus weet het als... niet, dit zijn niet de lezers geweest, het zijn in dit geval de adverteerders m geweest. Maar je kent toch als parlementariër en ook als hoofdcommissaris van de Londense politie bijvoorbeeld de reputatie... en je weet dat je dat uh, van je af moet houden? Of is dat gewoon niet mogelijk? Nou, die reputatie was inderdaad bekend, want bijna al deze verhalen over, over afluisteren van telefoons... die stonden al in het boek van Nick Davies, wat heel goed verkocht is. Uh, niet alleen in Engeland, maar ook bij ons. Uh, en daar werden dezelfde namen al in genoemd. Dus het kan niet een, als een complete verrassing zijn. Dus men had, je zou kunnen, uh, kunnen zeggen, toch wel een hele uh, bizarre verhouding met ze. Men was de, aan de ene kant ontzettend beducht voor wat ze zouden kunnen doen... maar aan de andere kant waren ze gegijzeld uh, door die kranten. Want als ze zich tegen ze zouden keren, dan hadden ze echt een enorm probleem... En dat durfde eigenlijk niemand op zijn, op zijn geweten te hebben. En vandaar ook dat, die, uh, ja, dat de premier zegt... nou ja, we gaan de ex-hoofdredacteur maken bij onze PR-chef. Dan heb, we kunnen ze beter binnenhuis hebben hm. dan dat ze een vijand hebben. Dus men heeft op die manier geprobeerd de vijand enigszins in toom te houden. Uh, uh, hij deed het overigens wel op een moment toen eigenlijk dat al bekend was... Hè, dat, dat ja. men uh, het zeer laakbare uh, uh, praktijken op nahield... Om, uh, om informatie te krijgen. En, uh, je kan niet zeggen dat het op dat moment uh, niet, niet uitgelegd werd... maar men had zo de hoop dat het ja, in de kringen van The Guardian zou blijven hangen... en dat het niet een nationaal schandaal zou worden. En nu het één keer ja, die geest uit de fles is... Uh, nou is er geen houden meer aan. Dat, ja, elke dag uh, komen er vier, vijf nieuwe, uh, uh, nieuwe nieuwtjes uit op dit gebied. Ja. ja, dat zal dan ook nog wel even doorgaan. Piet Bakker, hartelijk dank voor uw verhaal over de Britse boulevardpers. Straks die zendmast-ellende die zou over zijn... nu zou overal in Nederland de radio en televisie weer goed kunnen ontvangen. Maar de werkelijkheid is toch wat weerbarstiger, merken wij. Aan reacties van luisteraars. Daar um, gaan we het zo over hebben met Henk Haaghoort van de NPO. Eerst naar Jonse Hoka. Mm, men kan wel doorrijden overal, behalve op rond Amsterdam. Hè? Ja, dat klopt. Zoals verwacht, op de A7 bijvoorbeeld... staat drie kilometer voor staan dam. aansluitend op de A8. Daar staat 5 kilometer tussen Kromny en Kloopend koenplein En de A9 rijdt het langzaam over drie kilometer tussen Knoop en Kooimeer en Akersloot. En de regio Arnhem nog een korte file op de A50 naar Oost. Daar staat voor Knoop de Valburg 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Nijmegen zijn alle lopers op weg die 50, die 40 en ook die 30 kilometer doen. En dan blijft dus geheel alleen achter in het centrum van Nijmegen Joris van der Kerkhof. Maar niet eenzaam, tenminste. Oh. Dat gevoel heb ik dan Elukker. toch weer niet om hier dan eenzaam over de wedren te lopen. Waar 42.812 mensen de afgelopen tijd gestart zijn aan die, wat jij al zei, 50, 40 en 30 kilometer. Dat doen ze vandaag, dat doen ze morgen, dat doen ze overmorgen. En vrijdag proberen ze dan over die Via Gladiola... Over die bloemenweg eh, Nijmegen weer te bereiken. En dan hebben ze het bereikt, hebben ze hun kruisje gehaald. Hebben ze wat ze zich voorgenomen hebben, hebben ze dan weer helemaal voor, uh, voor elkaar gekregen. De zon schijnt uh, hard op de uh, tafels hier op de wedstrijd. De tafels die allemaal nog wel een beetje nat zijn. Terwijl het de afgelopen uren hier niet gerekend heeft, uh, zijn die tafels toch toch uh, nat gebleven. Alle tafels die niet onder de parasols uh, staan. Um, ja, ik was hier al, al heel erg vroeg. Om half vier was ik hier te kijken uh, hoe zo'n start uh, nou zou gaan. En toen zat daar op een bankje een beetje eenzaam en alleen Kees Freken, 57 jaar oud uit Middelburg, met een broodje en een kopje koffie. Hij wachtte niet op de 50 kilometer, maar op de 40 kilometer. Ik ben een beetje kwaad vroeg wakker. Ik dacht, ga er maar uit. En uh, ik loop de 40 kilometer dus nu. We zitten hier om kwart over vier? Ja, maar ja, het is lekker weer. Ik zit niet in de regen, bakje koffie, broodje erbij. Want hoe laat vertrekt u dan? Uh, kwart over vijf, dus ik heb alle tijd. En als u dan al die duizenden collega's van u ziet die de 50 kilometer lopen, wat denkt u dan? Misschien had ik het ook moeten doen. Maar ik heb het drie keer gedaan. En voor mijn leeftijd hoeft het niet meer. Dus ik dacht, nou, doe ik nu een keer de veertig. Maar je weet dus dat gevoel wel van om vier uur hier te staan dringen... Ja, en, en, uh, en zo snel weleens, mogelijk doorlopen. Ik heb hier wel eens een kwart over drie ook gestaan. En uh, ook zo snel mogelijk doorlopen. Ja. En Wat is daar de lol dan van? Zo vroeg, zo vroeg vertrekken. Ja. En een beetje dringen zo het bij, is, bij het, het begin. Dat is de kick natuurlijk, hè? Ja. dat hoort er allemaal bij. Hey, ik, ik snap de kick van die 50 kilometer of ja. 40 kilometer. Maar de kick van uh, in elkaars ochtendadem staan uh, bij de start. Ja, dat is niet leuk. <laughs> dat is niet leuk. Maar ja, dat hoort er nou helemaal bij. Als je zo'n massa-evenement mee doet, dan weet je dat, hè? Dat, dat, dat hoort erbij. Maar de massa is nu, en uiteindelijk, na, na een paar kilometer... loop je nog wel met veel mensen, maar is de massa weg natuurlijk. Dan is de massa weg. En als je... Ik, ik loop vrij snel. Ik ben altijd voor twaalf uur weer binnen. En dan loop je bijna helemaal alleen. Wacht even, voor 12 uur binnen als u dan 50 kilometer loopt? Nee, als u de 40 kilometer loopt, dan ben ik voor 12 uur binnen. Hoe loop... loopt u nog snel? Ja, ik loop zo'n kleine 7 km per uur. En dat is dan het, het, het ritme waarin u loopt. Als er dan iemand bij u na, naast u komt lopen, dan hebt u niet het idee van nou we gaan eens even gezellig praten. Ik moet wel in mijn ritme blijven. Nou, ik wil gerust met iemand praten, maar ik blijf wel in mijn ritme, ja, inderdaad. Ik, ben, uh, ik loop ook bijna altijd alleen. En uh, wat je onderweg tegenkomt, nou ja, soms praat je met die, soms praat je met die. Maar uh, ik, ik heb ook wel eens uh, met iemand anders gelopen, die stopte na drie kilometer, zat zijn er niet goed en dan moest hij weer plassen en ja, daar hou ik niet van. <laughs> Nog wel een vriend? Jawel, prima vriend. Ja. Maar niet om mee te lopen. En ik heb ook een keer met mijn vrouw gelopen. Toen kon je nog een diploma lopen. Toen heb ik de 30 kilometer gelopen, maar ja, dat vond ik helemaal niks. Dat is zoiets raars, hè, van die vrouwen die moeten maar de 30 kilometer lopen. Terwijl ze dat natuurlijk makkelijk aankunnen. Net als u de 50 kilometer makkelijk kon. Ja, nou, toen kon je nog diploma lopen. En dat, dat kan nu niet meer. Dus nu zou ze ook de 40 moeten lopen. Maar zij heeft dit één keer gedaan en zei dat doe ik nooit meer. Ja. Dus nee, dat, dat was geen succes. Nee. Maar ja, het is ook niet voor iedereen weggelegd. Hè? De, de een die kan er beter tegen dan En zij moest altijd achter u aanheigen natuurlijk. Nou, ik liep dan meestal een paar honderd meter vooruit. Ik heb toen alles op film gezet. Dus ik had mijn werk wel, maar het was niet, uh, nee. het was niet mijn ding. Smakelijk nog. Ja, dank u wel. Okay, Deze man is uh, gaan lopen. En om de eenzaamheid nog even te uh, benadrukken... zelfs alle dronken mensen, nou ja, bijna alle dronken mensen zijn weg. Toch? Loopt heel langzaam, waggelend, eh, kijkend naar haar mobiele telefoon... waar ze absoluut niet van kan lezen wat voor een twitter -bericht er daar nou toch weer op eh, gestuurd zijn. Loopt ze richting de stad waar de Nijmeegse feesten in de loop van de dag weer beginnen. Waar rond een uur of twaalf de eerste snelle wandelaars alweer terug zullen zijn. Eh, ze hebben de tijd tot vijf uur om hier binnen te komen. En dan moet je er weer staan natuurlijk. Dat geldt voor zowel Joris als voor het publiek. Joris van de Kerkhoff vanuit Nijmegen. Acht minuten voor half negen is het u luistert naar het uh, NOS Radio 1 journaal. De Nederlandse publieke omroep maakt zich grote zorgen over de uitval van de radiozenders. Inmiddels zijn de meeste zenders goed te ontvangen na wat noodmaatregelen. Vrijdag was er brand in de zendmast smilde waardoor een deel naar beneden kwam. En ook de zender ik werd uit de lucht gehaald. In de studio Henk Hagort, voorzitter van de NPO. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Um, ik vraag me af of al die noodmaatregelen wel helpen. Wij krijgen zoveel berichtjes via Twitter bijvoorbeeld van luisteraars... dat ze ons nog steeds niet goed kunnen horen. Nee, het, het zijn nog steeds noodmaatregelen. Dat betekent dat in delen van het land er nog geen ontvangst is op de FM. Dus in Noord-Groningen bijvoorbeeld, ook in het zuiden van Nederland nog ergens. Maar dat de andere ontvangst ook nog op een niveau staat... dat je het in de auto wel kunt horen, maar binnen vaak niet op je wekkerradio. En daar balen wij enorm van, want wij kunnen ons publiek nu niet... Uh, de programma's geven uh, die er gemaakt worden. En hoe komt dat dat het nou nog niet helemaal goed is? Waarom heeft u niet gelijk gebeld en zegt van daar klopt het nog nou niet? Nou ja, de vraag is tegenwoordig een beetje wie je moet bellen. Eh, omdat er zo ontzettend veel partijen inmiddels betrokken zijn... bij het doorgeven van het signaal. Eh, om maar een voorbeeld neem, te nemen van de mast in uh, Smilde. De grond is van KPN. Het betonnen deel van de mast is van een bedrijf dat heet Alticom. Het ijzeren deel daarop is van Novak. De antennes die erop hangen zijn van KPN of van broadcastpartners. Dan zijn er nog mobiele operators. En op het moment dat er zo'n ramp gebeurt... Dan is de eerste 24 uur iedereen bezig om maatregelen te treffen. Maar daarna dan nemen de juristen het over. En in inmiddels is het grote Zwarte Pieter begonnen. Maar dat hoeft er niet eens zo'n ramp te gebeuren. Er hoeft maar één ergens een zender uit te... Vallen en dan weet u al niet meer hoe het precies werkt en wie er iets moet doen. Nou, wij weten wel hoe het werkt. Wij ja. weten ook wat we moeten doen. En we hebben ook een duidelijke afspraak met degene die voor ons uh, het signaal in die mast hangt. Maar de overheid is in 2004 begonnen om het hele gebeuren rond masten te privatiseren. Om het te splitsen in allerlei partijen. Dat moet allemaal aanbesteed worden. En uh, zoals bij andere nutsvoorzieningen is inmiddels de vraag... wie is er nog verantwoordelijk voor het geheel van die keten? Mm -hmm. U heeft een uh, brief gestuurd, geschreven namens de publieke omroep... naar het ministerie van Economische Zaken, naar Verhagen. Um, even een gedeelte daaruit voorlezen. De calamiteit van dit weekend laat zien dat een niet afdoende regeling... van deze basisvoorziening leidt tot maatschappelijk onaanvaardbare... in ieder geval zeer zeker ongewenste situaties... en gezien de rampenfunctie van de Radio 1... zelfs potentieel tot gevaarlijke situaties. Is ja. het echt zo erg? Nou, de Radio 1, maar ook de regionale omroepen... die hebben een functie als rampen zijn. Nou, we kennen allemaal de wet van Murphy. Hè. Het zal maar net gebeuren dat terwijl wij uit de lucht zijn... door uh, de dingen die we net noemden... Uh, dat er een ramp in Nederland gebeurt... en we het publiek niet kunnen informeren. Uh, dat kan niet. Uh, die verantwoordelijkheid kunnen wij niet nemen. kan de overheid niet nemen. En de enige die nu ervoor kan zorgen dat er weer regie komt op uh, hoe het rondom die zendmasten gaat. Dat is de overheid zelf. Die is op vakantie, geloof ik. Hè? Heeft u al een reactie gekregen? We van de minister? hebben nog geen reactie gekregen. We gaan daar uh, uh, denk ik, zo snel mogelijk met, uh, met de minister over praten. Uh, maar het moet echt anders uh, dan nu. Het moet duidelijk worden. Wie kun je aanspreken op al het gebeuren rondom zo'n zendmast? De oorzaak van het uitvallen van die zendmasten, de brand. Dus dat vindt u wel niet meer zo belangrijk? Nou, ik vind het uh, belangrijkste dat het publiek gewoon weer de uitzendingen krijgt... en dat we in de lucht zijn. En dat zwarte pieten over wie het uiteindelijk gedaan heeft en wie daarvoor opdraait, dat moet allemaal maar gebeuren. Wij willen dat uh, heel snel en met een heldere regie uh, de radiozenders weer in de lucht kunnen zijn. Ja, goed. Dus u wil graag weten hoe het zit en wie er verantwoordelijk is, dat dat duidelijker wordt. Vindt u ook niet dat er gewoon een, een systeem moet zijn dat je kunt inschakelen als er zoiets gebeurt? Dat er een, een noodsysteem vaststaat. Ja, dan moet je dus alles dubbel uitvoeren. Ja. Hè? Dat kost geld, dus daar moet ook de overheid dan van zeggen... willen we dat of willen we dat niet? Ik vind het prima, maar volgens mij... Uh, de, degene die die zendmas beheert, die schreef vanmorgen in het Financieel Dagblad... ja, de wereld is complex uh, geworden. Ik zeg, nee, dat is niet zo. We oh. hebben het complex gemaakt. He, tot 2004 was er gewoon één partij, Nozema. Die had en de vergunning, en de toren, en de antennes. Dan wist je wie je moest bellen. Uh, dat was ook uh, grotendeels in handen van de overheid. Dat is bewust gesplitst, geprivatiseerd, allemaal aanbesteed en uh, gefragmenteerd. En dat werkt dus niet. En het publiek is daarvan de pineut. Tot die tijd, want voorlopig is er nog geen duidelijkheid. De noodmaatregelen, hoe lang gaat dat nog duren? enig idee? Nou, onze leverancier is met alle macht bezig... om alles wat maar een beetje hoogte heeft te gebruiken om antennes in te hangen. Wij gaan ervan uit dat deze week op die lagere, met dat lagere vermogen... de zenders weer in de lucht zijn. Maar dat betekent dat je nog steeds in de kelder of achter het beton... heel moeilijk de FM kunt ontvangen. Of, of storend, hè? Want of storend, en dat is dus niet acceptabel. Om... Nee. Blijft, blijft Radio 1 nog op de Middengolf? Ja, we hebben binnen twee uur toen dit gebeurde... Radio 1 op de Middengolf uh, uh, gezet. Juist vanwege die uh, rampenfunctie. Uh, maar dan moeten mensen natuurlijk wel even weten... dat ze naar AM747 moeten. En daar was Radio 5 dan weer boos over. Ja, maar dan moet toch veiligheid het zwaarste wegen. Goed. Henk Haaghoort, hartelijk dank voor je uitleg. En komst naar de studio.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 Hackers kraken websites Rupert Murdoch... en grote zoektocht naar dader dubbele moord in Zeeland. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Ewout de Jong. De websites van News Corp, het bedrijf van Rupert Murdoch... zijn aangevallen door hackers. Bezoekers van de Britse krant The Sun kregen een verzonnen bericht te zien... dat Murdoch dood zou zijn. De hackers zeggen dat ze ook e-mails in hun bezit hebben van medewerkers. Die zullen ze binnenkort openbaar maken... Een van de aanjagers van de onthullingen over het Britse afluisterschandaal is overleden. John Hoare, hij was oud-medewerker van de News of the World. Correspondent Arjen van der Horst. Hij vertelde onder meer dat zijn hoofdredacteur Andy Colson... de latere perschef van premier Cameron... wel degelijk op de hoogte was van de afluisterpraktijken. En ook al berichtte The Guardian in die tijd al een tijdje over dat afluisterschandaal. Zijn uitspraken hadden wel zeker een impact. Resulteerde uiteindelijk ook in een nieuw politieonderzoek... En dat onderzoek op zijn beurt leidde weer tot de schokkende onthullingen van de afgelopen weken. Dus je kan wel zeggen dat hij een belangrijke schakel was in deze zagen. Waaraan Hoor is overleden is nog niet duidelijk. Murdoch moet vandaag voor een Britse onderzoekscommissie verschijnen... samen met zijn zoon James en oud-hoofdredacteur en uitgever Rebecca Brooks... van de tabloid News of the World. Een helikopter speurt op dit moment Zeeland af. De politie is op zoek naar de dader van een dubbele moord... Na een melding vond de politie in een huis in Middelburg een dode vrouw en een zwaar gewonde man. De man overleed later in het ziekenhuis. De dader zou een bekende van de twee zijn, de politie. Het is een blanke man. Hij was in het donker gekleed. Tussen de 1,60 en 1,80 lang en tussen de 25 en 30 jaar. Een mager postuur en hij loopt mank. Dat is een, een bijzonderheid die er verder nog eens mee is meegegeven. En wat er precies in het huis is gebeurd wil de politie nog niet zeggen. De wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen zijn op pad. Vanochtend om 4 uur was de start. De lopers konden kiezen uit een tocht van 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route naar Bemmel, Huissen en Arnhem... en weer terug naar Nijmegen via Elst. Aan de Vierdaagse doen dit jaar bijna 43.000 wandelaars mee. En een eerste stap op weg naar herstel van de diplomatieke betrekkingen. Zo beschrijven tenminste de Libiërs hun ontmoeting tussen Amerikaanse diplomaten en vertegenwoordigers van de Libische leider Gaddafi. Die ontmoeting vond afgelopen weekend plaats in Tunesië. Volgens de Amerikanen gaven hun diplomaten alleen een boodschap af. Gaddafi moet zo snel mogelijk vertrekken. De Libiërs zien het als een mogelijkheid tot onderhandelen. We are people who want to move forward all the time for the good. De Libiërs en het goed van de internationale gemeenschap. Maar, weet het you know, is een eerste stap dialoog. Nou, de Amerikanen zeggen dat er niet wordt onderhandeld met Gaddafi. Ze erkenden afgelopen vrijdag de Overgangsraad van Opstandelingen als wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Jerry Ragavoy is overleden. Die naam zegt u wellicht weinig, maar zijn muziek is wereldberoemd. Hij schreef bijvoorbeeld Time is on My Side van de Rolling Stones en Peace of My Heart van Janis Joplin. Hij componeerde ook voor Dionne Warwick, Diana Ross en Dusty Springfield. En hij schreef de muziek voor Pata Pata van Miriam Makeba. Muziek van Jerry Ragavoy. dus. Hij is 80 jaar geworden. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken op dit moment wolkenvelden over het land en het is grotendeels droog. Alleen op de westelijke wadden en in de kop van Noord-Holland komen de komende uurtjes nog een paar buitjes voor. Het is nu zo'n 11 tot 14 graden en er staat vrij weinig wind. Nou, vanochtend verdwijnen de buitjes en daarmee wordt het overal droog. Nou, naast de wolkenvelden zal vanochtend ook nog de zon te zien zijn en dat geldt eigenlijk ook voor vanmiddag. Maar vanmiddag dan ontstaan er wel meer stapelwolken en later is voornamelijk in de zuidoostelijke helft van het land kans op een bui. Ook in Nijmegen zou dus een buitje kunnen vallen. Het wordt vandaag 18 graden op de warren tot maximaal 20 à 21 graden in het binnenland. De wind die is vandaag zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3 en komt voornamelijk uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen woensdag dan lijkt het weer op dat van vandaag. Er is bewolking. Dat wordt afgewisseld door de zon. En vooral in de middag is kans op enkele buien. Het wordt opnieuw een graad of 20. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met alleen de files richting Amsterdam. Op de A8, daar staat tussen Klopet-Sandam en Kloopend koenplein 4 kilometer. Op de N9A9, bij Akkersloot 4. En verderop bij klopet Raasop daar staat een file van 2 kilometer. De mannen van Staal, een unieke verzameling liedjes van Rowan Heer en zijn vrienden. Met de oppenzits, jurk, Nix Schilder...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 De Tour ontwaakt. Le spectacle de la NOS. Na de rustwacht van gisteren stapt het peloton vandaag weer op de fiets van Saint-Paul-Trois-Château, voert de weg naar Gap. En zo komen de Alpen langzaam steeds dichterbij. Gio Lippens, goeiemorgen. Lara, goeiemorgen. Heb jij een beetje kunnen uitrusten gisteren? Jazeker, dat ging heel uitstekend. Het was een uh, heerlijke rustige rustdag. We zijn uh, bij Vatal-Soleil geweest, de Nederlandse ploeg. Uh, hebben daar gesproken met de renners die dit jaar toch uh, hebben opgevallen in de Tour. En we hebben mosselen gegeten, de Mosselparty. Was het lekker? Ja, het was heerlijk. Het was uh, een hele oude traditie. Uh, we hebben het er al eerder over gehad, uh, sinds 1998 niet meer in de Tour uh, mee te maken. Toen was het uh, TVM uh, dat de Mosselparty ieder jaar organiseerde. En zo tegen het einde kwamen er echt uh, ja, alle journalisten, alle verslaggevers uit, uh, uit, uit, uit de hele wereld kwamen er naartoe. Zelfs de toerdirectie liet zich er wel eens zien. Goed, het eten hebben we gehad. Nu het weer. Hoe is het weer? Het weer is uh, somber, kan ik je vertellen. Ik heb net uit het raam gekeken van, uh, van het château waar we op dit moment verblijven. Prachtig bovenop een heuvel. Uh, je ziet een uh, meer. Bij Pondras zie je, zie je echt beneden liggen. En boven de bergen zie je alleen maar donkere wolken. En ja, de voorspellingen zijn wel slecht voor vandaag. En ik heb begrepen dat het bij de start al regent. Dus bij de finish verwachten we het toch ook in het loop van de dag. Heen. Wie zijn de kanshebbers? Of wie gaan daar aanvallen? hoor in ieder geval dat uh, Contador eraan zit te komen. Althans, dat hoopt hij zelf. Ja, maar dat zal dan, neem ik aan, wat later gebeuren. Want dat zal zeker niet nu gebeuren uh, in deze etappe. De contador, dat wordt toch wel verwacht dat hij gaat aanvallen. Uh, Verderop in de tour. Uh, op het moment dat we echt het hoge berg ingaan. Dat dus we boven de 2000 meter gaan komen, hè, met name de Prix. Dat soort berg. Uh -huh. uh, het wordt niet verwacht dat hij die uh, de etappe van vandaag gaat aanvallen. Vandaag is meer echt voor de punchers. Voor de mensen die even een hele snelle, korte demarage in de benen hebben. En die dan berg op. In ieder geval uh, ja, hier op die laatste kol van de tweede categorie even goed hard kunnen doorrijden. Want een massasprint, dat zit er niet in. Hè? Het is nu echt voor de avonturiers iets. Een massasprint zit er zeker niet in. Hoor. Het, uh, het is absoluut een... Uh, een etappe. We hebben dat in eerdere jaren ook meegemaakt, altijd als we in GAP aankomen en we moeten dat colletje van de tweede categorie over. Het is een beetje vast prik als je hier bij GAP in de buurt komt. Ja, dan, dan, uh, dan zal er altijd een groepje wegrijden. Er zullen altijd een paar mensen wegrijden en daarna, de, de afdaling is echt voor derdevels. Dus uh, daar uh, zullen in ieder geval renners die, die, die toch wel durven te sturen, die hard naar beneden durven te rijden, die zullen daar wel weg kunnen blijven bij een peloton. Want in een peloton dalen is altijd iets Minder makkelijk dan uh, wanneer je in een vluchtenschroepje zit. Dus ga er maar vanuit uh, dat het geen mastersprint wordt Oké, okay. En durf het bijna niet te vragen. Maar de Nederlanders gaan we die nog zien vandaag. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nauwelijks van Nederlanders als favorieten naar voren zou kunnen schuiven. De enige die het zou kunnen op basis van zijn kwaliteiten toch een beetje explosief. Uh, dat zou iemand kunnen zijn als Bouke Mollema, misschien toch ook weer iemand als Rob Ruig. Maar ik denk Rob Ruig, ja, als ik daaraan denk, dan, dan heb ik toch het gevoel die wachten totdat het echt. Die heeft wat snode plannetjes bedacht. Vertelde ik die, gisteren, hij gisteren, heeft gisterochtend met Michael Bogert getraind. En die twee die hebben het alleen maar gehad over de Alpen. en ja We kennen een beetje het verhaal van Bogert. Hij won toen de etappe naar La Plagne, na een lange solo. Uh, ik denk dat hij uh, Rob Ruijf, iets dergelijks geadviseerd heeft. En ja iedereen wacht dan natuurlijk op die dag... waar wij Nederlanders allemaal op zitten te wachten. Dat is de dag naar Alpe du en Het zou zomaar kunnen zijn dat Rob Ruijf daar gaat proberen aan te vallen... En dan denk ik inderdaad dat hij zich vandaag een beetje koest houdt. Ja, en die, die, dat hooggebergte, wat je net al zei... Dat is, net, dat is natuurlijk de mogelijkheid voor de aanvallers. Maar dan moet dat hooggebergte er wel in blijven. Want het zou nog kunnen, misschien wel, dat ze het eruit halen. Want het weer is daar echt slecht. Ja, gisteren berichten. En, en, en die zijn later ook bevestigd... dat er tientallen wielertoeristen van de berg af zijn gehaald... door de brandweer, door de politie... Uh, echt letterlijk geëvacueerd omdat het daar ijzig koud was geworden bovenop die berg. En uh, ja, mensen gewoon niet meer wegkwamen. En je kunt je voorstellen, als je daar met een camper staat, nou, dan heb je nog een beetje bescherming. Maar op het moment dat jij daar in zo'n klein tentje, zo'n trekkersteentje uh, ligt... en het wordt ineens drie graden, het wordt nog wel kouder s'nachts, uh, het gaat sneeuwen, het gaat waaien... Ja, dan, dan, dan, dan is het bijna niet meer uit te houden. En er zijn mensen met onderkoelingsverschijnselen van die berg afgehaald... Tegen. op het moment dat dat gebeurt... dan denk ik terug aan 1996... de laatste keer dat daar echt een etappe werd ingekocht. Uh, dat was de etappe over de Iserol, over de Galibier. Die beide bergen zijn er toen uitgehaald. En toen bleef er een etappetje over van 40 kilometer. En toen was er een, een Bjarne Ries, die ploegleider... die heeft toen de hele toer op, uh, op zijn kop gezet... de etappe naar Cestrière. En die heeft toen echt alles en iedereen in 40 kilometer... Want langer was die etappe niet, helemaal stuk gereden. Dus... Ja, dat soort visioenen, dat soort beelden, dat komt wel weer terug. Goed, zover zijn ze nog niet. Vandaag gaan ze eerst naar Gap. GioLippens. GioLippens doet vanmiddag verslag in Radio Tour de France. Langs de route van de Tour de France. Paul Sanders. Eten is voor sporters van levensbelang. Dat geldt natuurlijk ook voor toerrenners. Maar op een of andere manier hebben de ploegen het niet echt voorzien op de Franse keukens. Het eten wel, maar de omstandigheden waarin het eten allemaal bereid wordt. En daarom nemen de meeste ploegen geen enkel risico. Ze hebben een eigen kok en sommige ploegen hebben zelfs een eigen keuken meegenomen. Een van die koks is Dirk van Schalen. Ja, best Ja, op een stukje karton staat het lunchmenu voor de vakantie vakantierijploeg. Wat, wat staat er op het menu vandaag? Johnny wil, Johnny wil lekker een zout omeletje. Rob, uh, Liewe en Björn die eten gewoon uh, mooi vezelrijk brood. Marco, uh, Borat en Thomas die eten mooie pasta met een uh, vers stukje gerookte ene borst, uh, Lekker gerookt. Uh, Liewe eet ook gewoon mooi mee, uh, mee brood, uh, net als de rest. Cooking on Wheels, de vakantie voor heeft een eigen keuken bij zich. Wat zit hier allemaal in? Want zo groot is de wagen niet. Nee, nou hij is uh, 6 meter lang, 2 meter breed, 2 meter hoog. Dus eigenlijk een uh, ideale plek om een, uh, een keuken in te, uh, te stoppen. Een Kle voor... klein vrachtwagentje hè, is het? Ja, een klein vrachtwagentje. Eigenlijk een uh, ideale plek voor, uh, voor te koken voor 9 personen. Een gasinstallatie uh, waar we op koken op LPG-gas. Dus we kunnen overal Langs de snelweg kunnen we LPG tanken. Er zit een omvormer in, zodat we op het LPG kunnen uh, koken. Daarnaast hebben we nog uh, twee, uh, twee stoomovens. Semi-stoomovens, over uh, combi, ja. combi ja. zoals ze noemen. Hier een, een mooi, uh, mooi boilertje uh, in zitten. wordt hem er open. En een 10 liter boiler, dan dus zijn we meteen uh, heet water. Dus dat scheelt ook alweer in het kookproces. Nou, dan uh, doen we daar even pasta afkoken voor uh, drie personen. Is, is koken voor een wielenploeg.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 Ja, zout mag, peper mag ook nog, maar voor de verder is uh, gewoon eigenlijk uh, zo natuurlijk mogelijk. Geen franje? Geen franje eraan. Nee. Dus uh, dat was eigenlijk wel weer een omschakeling voor mij. Um, maken, maken, maar op zich ja, we, we kunnen allemaal monden koken op uh, het moment. Ja, dan heb ik hier nog een bak met, zeg maar, wat bloemproducten. Uh, voor de, de pannenkoekjes en cetera. Uh, Mietpasta's. Er rust natuurlijk een hele grote verantwoording op jouw schouders, want uh, ja, als er iets misgaat met het eten...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 Straks Yves Le Terme ontvlucht de Belgische politieke impasse en de eurocrisis voor een paar fantastische ritten in de Tour de France. Je hoort hem zo. Eerst naar John Zahoka voor de verkeersinformatie. John richting Amsterdam op de A8, voor knooppunt Koenplein 4 kilometer. Op de A9 bij Akersloot, een 3 en verderop 2 kilometer bij knooppunt Raasdorp. En op de A15, goor de richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij haringsveld Giesendam. Er staat inmiddels 3 kilometer. Bij Haringsveld Giesendam is de linker reis ook afgesloten. Dit is de Tour Ontwaakt. Het Marcel Oosten en Lara Rensen. Het is bijna kwart voor negen. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 27.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 Jean-Vera met La Montagne. Misschien denkt u dat ken ik. Nou, dat zou kunnen kloppen. In Nederland is het nummer vooral bekend geworden als het dorp van Wim Zonneveld. En het ging toen over deuren. Vandaag een bijzondere gast in de Tour. De demissionaire premier van België, Yves Leterme, is aanwezig in de Tour de France. En we hebben hem aan de telefoon. Meneer Leterme, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u officieel te gast? Ja, van, ik ben uitgenodigd door de NOS en ik ga ook uh, met de Belgische succesploeg Omega Pharma Lotto de ja. rit meemaken. Ja. En uh, waar maakt u mee? Rijdt u mee vandaag? Ik rijd mee met een uh, busje met een aantal vrienden, uh, onder meer Gravande Café, de judo kampioen geweest. Ja, we gaan de, de rit nu en dan bekijken van de kant van de weg. Zeg mij volgens af, um, de Grand Départ uh, is natuurlijk in luik hè, volgend jaar in 2012. Was het nou moeilijker om um, dat binnen te halen of om een regering te vormen in België? Het is slotter gegaan. <laughs> dat in ieder geval, ja. Hm, nou, volgens mij zijn we. Leuk. Dus, meteen... Oh, daar is hij. Ja, meneer Lethem, we, we waren u even kwijt. Dus kunt u nog eens zeggen? Het is in ieder geval sneller gegaan, zei u? Nou, dit gaat niet goed. We, we, we gaan hier ja. even mee ophouden en proberen een betere lijn te krijgen... met de demissionair ja. premier van België, Yves Leterne. Le Tour de France 2011. Ici Jeroen Billard. Op de Place de la Comédie in Montpellier... stond een joch van een jaar of twaalf accordeon te spelen... in de felle zon boven de gladde plavuizen... Alles straalde, behalve zijn ogen. Hij was aan het werk zonder spelvreugde... ...trok met veel valse noten door zijn kleine repertoire heen. Ik stopte wat kleingeld in het koffiebekertje aan zijn voeten. Ik vermoedde dat hij het niet voor zichzelf zou kunnen houden... ...sparend voor een fiets. De Tour de France was ver weg voor hem... ...hoe dichtbij de ronde ook was. Het was geen droom voor hem zoals het ooit een droom was geweest voor Thomas Vukčić of voor Robert Geysink. Ik moest denken aan het joch dat tourbaas Christian Prudhomme had bejubeld op de oktobermorgen van de presentatie van een nieuwe tour in de grote Parijse congreszaal een paar jaar geleden. Het ventje kwam groot op het scherm met een geel petje op, vol bewondering kijkend naar grote renners. Een beeld van onschuld dat hersteld moest worden na jaren van schade en schande. Terug naar de droom, was de boodschap. Na al die jaren van nachtmerries. Aantrekkelijke marketing, gecompleteerd met glijvluchten over alles van het Franse erfgoed, kastelen, kerken, uitgestrekte wijnvelden aan weerszijden van de route du Tour. Thomas Veuclair is de beste vent om daar doorheen te trappen. Op weg naar het slotstuk in de Alpen. Gosse Révé, gedroomde Franse jongen voor eigen publiek, miraculeus verlost van zijn reputatie in het peloton zelf. Een vervelende etter. Geen nachtmerrie, maar ook geen gewenste winnaar. Uit de analen klinkt de naam van de toerwinnaar van 1956... die door de toenmalige directeur Jacques Goudet werd omschreven als anti-held... en in die zin een begrip is geworden voor een toerwinnaar zonder echte klasse, Roger Walkowiak Zo moet Veukler dus op weg zijn naar de moderne symboliek van een Veukler, onverwacht mirakel. Het is leuk voor Frankrijk en voor Thomas als hij zich handhaaft in de Alpen. Het kan de bevestiging zijn van de gedachte dat er geen valse noten meer klinken in zaken dopage. Dan nog is het lelijk. Dan moeten de favorieten voor de start in Saint-Paul-Trois-Château klaarstaan om de Tour puur te laten exploderen. Een paar dagen voor de Galibier. De droom van deze Tour... Robert Geesink is niet meer de jongen om de lont aan te steken. Het geel was al langer uitzicht voor Oranje. Er gaan geluiden op over een nieuwe omgeving, een equipe met minder vaderlandse stress. Blijft een kwestie van dromen. Jeroen Wielaak was dat vanuit de Tour. En wij gaan weer terug naar demissionair premier Yves Le Terme van België. Um, met hopelijk nu een, een wat betere lijn. Meneer de Terme, we waren ja. bij de vraag um, of het lastiger was om de Tour naar België te halen. Volgend jaar de Grand Depart in Luik. Of om een regering te vormen. En toen zei u, nou het is in ieder geval wat sneller gegaan met de Tour. <laughs> Zijn er nog meer dat parallellen? Dat Ja, mee. dit is vrij kansloos. <laughs> het gaat gewoon niet lukken zo met uh, meneer de Term. Wij begrijpen ook dat hij in de trein zit met zijn mobiele telefoon. We hadden een heel leuk gesprek voorbereid. Maar het gaat, uh, het gaat gewoon niet lukken. Hij is ook helemaal weggevallen nu. Wij gaan naar de tweets. le tweets du tour. Na een welverdiende rustdag gaan de renners dan weer fietsen. Maar geen goed begin van de ochtend voor wielrenner Bram Tanking. Hij twittert. Damn! Vergeet het ticket uit te printen. En bij het wakker worden is het te laat natuurlijk. Lekker begin van de dag. Gisteravond had dank ik nog wel een relaxte avond. Voor de laatste keer naar de avondetappe gekeken. Van mij mag Edwin Winkels het overnemen in 2013. Fijne gast, nu naar bed. Morgen om 6 uur gaat de wekker. Ook voor Leopard trackrenner Fabian Cancellara stond gisteren in het teken van een lui lekker dagje. Nog maar 30 minuten van mijn rustdag over nu. Uh, nu op naar het laatste gedeelte van de tour. Uh, had a good, relaxed day, easy ride, good lunch, long massage en dinner. Alberto komt dat door Twitter dat hij de rustdag erg nodig heeft gehad. Even onder voedsel veel geslapen en een beetje getraind. Now celebrate the 28th birthday of Danny Navarro. Geen rust voor vakantie renner Jens Mauris. Vandaag voor het eerst van mijn leven in de Alpen gefietst. 70 kilometer langer dan gepland, dankzij Arjen ten Dam. Rabo-renner Paul Martin stond vanochtend voor het eerst op met een helder blauwe lucht. Maar, zegt hij, ik heb de weersvooruitzichten bekeken. Het wordt helaas weer een natte dag vandaag. Diego Westra kijkt uit naar etappe 16. Hopen op een mooie, droge sportdag. Fijne dag allemaal. Lens Armstrong doet als laatste nog een oproep aan de twitteraars. Hij schrijft... Do you believe cancer should be a global priority? Prove it. Sign on for the 28 Mile. Met een verwijzing naar zijn website. In de middel hoorde u van Milo, komt van zijn nieuwe album dit voorjaar uitgekomen. Het heet North South, en het was voorheen de Radio 1 CD. dadelijk na het journaal van 9 uur hopen wij meer te weten te komen... over die dubbele moord in Middelburg. We bellen weer eventjes met de politie Zeeland. Ik zou zeggen, blijf luisteren.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 Vandaag feliciteren we namens de Toyota Auris... Britt Jurgens, die een nieuwe baan heeft als accountmanager bij Oefonie... Rosalie van Dierme die nu marketingcommunicatieadviseur is bij NUON... en Renske Houting, die net is gestart bij ADECO. Allemaal veel succes! Nieuwe baan? Mooi moment! De Toyota Auris Full Hybrid. 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op toyota.nl